8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Eurolanden willen snel akkoord Griekenland. Tweede verdachte opgepakt na branden-windschoten. Een rechtszaak over brandchemiepak begint vandaag. De onderhandelingen tussen Griekenland en de internationale kredietgevers... moeten binnen een paar weken zijn afgerond. Dat heeft voorzitter Jonker van de Eurogroep in Luxemburg gezegd... tijdens een vergadering van de ministers van Financiën. Volgens Jonker moet er gauw een akkoord komen... zodat Griekenland nieuwe hulp kan krijgen. Het gaat om 31,5 miljard euro aan steun. Jonker wil dat Griekenland voor 18 oktober voldoet aan de voorwaarden... die in maart met het land zijn afgesproken. Op 18 en 19 oktober is er een EU-top in Brussel. Portugal krijgt ruim 4 miljard euro aan noodleningen. Het geld komt uit een eerder toegezegd pakket van 78 miljard... dat in delen beschikbaar wordt gesteld. De ministers van Financiën van de eurolanden besloten het geld vrij te geven tijdens overleg in Luxemburg. Het besluit wordt later vandaag door alle 27 EU-landen bekrachtigd. Daarnaast krijgt Portugal een jaar langer de tijd om het begrotingstekort terug te dringen tot onder de grens van 3 procent. De Duitse kanselier Merkel brengt vandaag een bezoek aan Griekenland. Rond het bezoek is veel ophef ontstaan. Veel Grieken zien Duitsland als het symbool van de harde lijn van Europa. Gisteren werd in Athene al gedemonstreerd tegen haar komst. En voor vandaag zijn grote protestacties aangekondigd door de vakbonden. Maar sinds gisteravond eerst een demonstratieverbod. 7000 agenten zijn op de been om eventuele protestacties de kop in te drukken. Rond één uur wordt Merkel verwacht bij het kantoor van de Griekse premier Samaras in Athene. De internationale economie staat er slechter voor dan een paar maanden geleden, stelt het Internationaal Monetair Fonds in een rapport. Naast de recessie in de zuidelijke Eurolanden valt de groei tegen in de sterkere Eurolanden en in de Verenigde Staten. Dat is ongunstig voor de ontwikkeling van de opkomende landen. Die waren met hun sterke groei de afgelopen jaren de motor van de wereldeconomie. De IMF gaat er voorlopig van uit dat de wereldeconomie volgend jaar met 3,6 procent groeit. Voor Nederland voorziet het fonds in 2012 een krimp van 0,5 procent, gevolgd door een groei met 0,4 procent volgend jaar. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt van de brandstichtingen in Winschoten. Het is een vrouw van 25 en ze werd gisteravond gearresteerd. De vrouw is een bekende van de 26-jarige man die zaterdag al werd aangehouden. Welke relatie de twee hebben is niet duidelijk. De recherche gaat de verdachte verhoren en onderzoeken welke rol ze hebben gespeeld bij de brandstichtingen. Ondanks de aanhoudingen blijft de noodverordening in Winschoten van kracht. Er is extra politie op de been en er is een politiepost opgericht in het centrum. De politie verzoekt bewoners om alert te blijven. Winschoten werd de laatste maanden geteisterd door branden. Er is 18 keer brand gesticht. Vandaag begint de rechtszaak over de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Voor de rechtbank in Breda staan de directeur, de veiligheidscoördinator en een productieleider terecht. Ze worden beschuldigd van opzettelijke brandstichting en overtreding van milieuwetten. De man die heeft bekend de brand te hebben veroorzaakt, wordt in ruil voor zijn verklaring niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie vindt het belangrijker... om de veiligheidscultuur binnen chemiepak aan de kaak te stellen. De advocaten van de verdachten vinden dit een merkwaardige gang van zaken. De rechtbank hoopt voor kerstmis uitspraak te kunnen doen. Naar schatting 13.000 Amerikanen hebben de afgelopen tijd... een steroïde-injectie gekregen die mogelijk is vervuild... met een schimmel die hersenvliesontsteking kan veroorzaken. De vervuilde pijnstillers die in het ruggenmerg worden geïnjecteerd... hebben inmiddels acht Amerikanen het leven gekost... Er zijn 105 mensen ziek geworden. Het eerste ziektegeval was vorige maand in Tennessee. Daar zijn ook de meeste meldingen van slachtoffers. Het verontreinigde middel is waarschijnlijk afkomstig... van een groothandel in Massachusetts. Rijkswaterstaat gaat inspecteurs op motoren inzetten... om sneller bij incidenten op de snelweg te zijn. Weginspecteurs zorgen ervoor dat het verkeer kan doorstromen. Ze regelen het verkeer bij een ongeluk of wanneer er afval op de weg ligt... en kunnen de matrixborden boven de weg aanpassen. Nu steeds meer vluchtstroken, ook spitstroken zijn... kunnen de inspecteurs vaak niet met de auto langs een file rijden. Motorfietsen zijn dan een uitkomst. In totaal gaan er 20 motoren de weg op. Er zijn 35 inspecteurs voor opgeleid. Rijkswaterstaat deed eerder een proef met vijf weginspecteurs op motoren in Zuid-Holland. Die proef was een succes. De organisatie die de jaarlijkse Oscars uitreikt heeft een record aantal inzendingen gekregen voor de categorie niet-Engelstalige speelfilm. 71 films, dingen komend voorjaar mee naar de belangrijkste Amerikaanse filmprijs, waaronder ook de Nederlandse speelfilm Cowboy. Andere kanshebbers zijn de Franse kastkraker Intouchable, de Zweedse thriller Hypnotiseuren en de Oostenrijkse film Amour, die eerder dit jaar de belangrijkste prijs won tijdens het filmfestival in Cannes. Januari worden de genomineerden voor de Oscars bekend. Eind februari is de uitreiking. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden. Morgen opnieuw stapelwolken en zon. Vooral in het noordoosten kans op een bui. En het wordt dan weer zo'n 14 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan nu 46 files, bijna 180 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files staan rondom Rotterdam en Amsterdam. Op De A4 bij Rotterdam vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet... staat voor het knooppunt Benelux 4 kilometer. En bij Amsterdam op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen... is er eerder vanochtend een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen knooppunt Holendrecht en Oude Kerk aan de Amstel... staat nog 4 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonden en de afrit Charlo's, 5 kilometer. En viel op de A29 richting Rotterdam. Tussen oud Beijerland en het knooppunt Vaanplein 5 kilometer. A59 vanuit Syrixzee naar Den Bosch. Daar staat tussen Ter Heide en het knooppunt Hooipolder 6 kilometer.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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. U heeft het misschien niet zo door... maar de zorgverzekering is de laatste jaren wel erg veel duurder geworden. U bestaalt, betaalt steeds iets meer, maar krijgt er steeds minder voor terug. Mitt Romney die stijgt in de peilingen. Hij durft Obama nu zelfs aan te vallen op ons buitenlandbeleid. Wessel de Jong vertelt zo meer. En Griekenland moet opschieten met het hervormen... en zaken doen met kredietverleners. Volgens de baas van het IMF, Lagarde, doet Griekenland wel haar best... Maar er moet dus meer gebeuren. En dan krijgt het land vandaag ook nog eens zwaar bezoek. Ja, dat kun je wel stellen. De Duitse bondskanselier Merkel komt op bezoek vandaag in Griekenland. En daar zal ze niet hartelijk worden ontvangen, is de verwachting. De Griekse bevolking is de bezuinigingen meer dan zat. Bezuinigingen die onder meer door Nederland en door Duitsland zijn opgelegd. Chris Ostendorf sprak erover met minister Jan Kees de Jager... vannacht na afloop van de Eurogroep in Luxemburg. Meneer de Jager, bondskanselier Merkel gaat naar Athene... en ze is er niet welkom. Ze wordt daar door de bevolking uitgekotst zou je kunnen zeggen. Vindt u dat terecht of vindt u dat Merkel uh, wel een steuntje in de rug verdient? Ja, ik vind dat inderdaad zeker niet uh, terecht. Ik begrijp wel overigens dat de bevolking in Griekenland het verschrikkelijk moeilijk heeft op dit moment. En natuurlijk leven we daar ook mee mee. Maar dat ze daar Noord-Europa of Duitsland de schuld van geven, ja dat is echt een stuk geschiedvervalsing. Het zijn de leiders van Griekenland, niet de burgers misschien zelf, maar de leiders van Griekenland die de afgelopen 15 jaar verkeerd beleid in het land hebben gevoerd. En je kunt het niet andere landen kwalijk nemen dat het is gebeurd. Durft u zich daar straks te vertonen? Nou, het is uh, heel lastig voor mij... want ik, ik sta daar ook niet heel erg positief bekend in Griekenland. Ze zien u ook als de grote saneerder die al die bezuinigingen oplegt. Ja, inderdaad. Uh, zij, zij zien mij ook als brenger van de slechte boodschappen in Griekenland. Terwijl het uiteindelijk ook voor de Griekse bevolking zelf uiteindelijk het beste is... dat ze door deze moeilijke periode van aanpassing uh, moeten... met hervormingen, met ook bezuinigingen... zodat die overheid weer uiteindelijk kleiner wordt... want die was heel groot geworden in Griekenland. En hoe moeilijk dat ook is... Uiteindelijk komen de Grieken er dan zelf ook sterker uit. Ja, de Grieken moeten het zelf doen, maar wel met steun, internationale steun, Europese steun, bijvoorbeeld van Duitsland. Bondskanselier Merkel stapt zo op het vliegtuig richting Griekenland. Ze bezoekt het land dan op uitnodiging van de Griekse premier Samaras. Duitsland speelt die doorslaggevende rol bij de beslissing of Griekenland nog eens ruim 30 miljard euro steun zal krijgen van de EU. Ga naar Berlijn, correspondent Wouter Meijer is daar. Wouter, ja, de Grieken die, um, houden Merkel verantwoordelijk. Hè? Um, hoe reageert Duitsland daarop? Ja, Merkel heeft zelf gezegd, premier Samaras die heeft mij uitgenodigd. Nou, dat klopt ook. Samaras die was hier in Berlijn in augustus. Uh, en het wordt ook wel eens een keertje tijd, zou je kunnen zeggen. Merkel reist heel Europa af, praat overal over de crisis. Dus dan gaat het vaak direct of indirect over Griekenland. Terwijl ze zelf vijf jaar geleden voor het laatst naar Athene is geweest... toen er eigenlijk nog bijna niks te merken was van die crisis. Ze zegt dat ze de Grieken serieus wil nemen. Ze wil de regering een hart onder de riem steken... want die maakt moeilijke tijden door. Ze staat natuurlijk zelf ook erg onder druk bij het uitvoeren... van die hervormingen en bezuinigingen, die inderdaad met name... door Duitsland van Griekenland worden verlangd. Dus ze moet ook haar steun uitspreken voor die regering, voor het bezuinigingsbeleid. Nou, een hart onder de riem, daar zullen de Grieken blij mee zijn. <laughs> heeft G de Merkel de Grieken iets te bieden, Wouter? Maar als je geld bedoelt, nee. Het oh. is uh, van tevoren dus duidelijk gemaakt dat ze geen cadeautjes naar haar tas heeft. Uh, maar ze kan wel symbolisch uh, iets doen. Ze kan de rug sterken van de regering. Merkel heeft ook wel sympathie gekregen langs band voor die Griekse premier. Die, het heeft heel lang geduurd voordat hij, wat Merkel betreft, op het rechte pad was. Maar hij lijkt het nu toch echt ernst te maken in de ogen van Berlijn met die hervormingen. Uh, dus ze kan hem steunen. Ze kan ook haar sympathie laten blijken voor de moeilijke tijd. Die veel gewone Grieken doormaken. Wat je net onze minister van Financiën ook hoorde zeggen. Ja, dat is toch een beetje de, de, de taalafspraak geworden. Dat je steeds in dit soort gevallen moet zeggen. dat je ontzettend veel begrip hebt. van wat die Grieken doormaken. Dat is ook echt zo. Um, dus dat zal ze proberen. of dat haar in dank wordt afgenomen. dat ze überhaupt komt, is maar de vraag. Er worden enorme demonstraties verwacht. Um, en ze zal tegelijkertijd. namelijk ook weer op aandringen. dus toch weer met die strenge. Duitse boodschap komen. dat de Grieken door moeten gaan met de bezuinigingen. Want, zegt Merkel. dat is echt de enige manier om uiteindelijk uit die te komen. Ja, je hebt niet het gevoel dat Duitsland de Duitse regering, Merkel, dus iets aan het versoepelen, is, als je ook naar het IMF kijkt en zegt van bezuinig nou niet te veel, want je bezuinigt de economie kapot. Nou, er wordt ook aan alle kanten gepraat. Er is een trojka bezig en iedereen wacht op het rapport van de trojka. Eh, maar je moet je niet voorstellen dat dat een stel boekhouders zijn die de, de Griekse financiën doorlichten. Daar wordt ook ontzettend veel onderhandeld. Dat duurt dus ook onder andere zo lang, want die trojka eigenlijk in het rapport uiteindelijk moet aangeven hoeveel ruimte er nog is. Eh, je kunt denken aan wat tegemoetkomingen, Leningen verlengen, deadlines vertragen, de rente misschien iets verlagen. En Daar kan Merkel natuurlijk heus wel met Samaras over praten. Vandaag dat zullen ze ongetwijfeld doen. Ze praten ook met President. Het zal over dat soort dingen wel gaan, over de voorwaarden. Over de manier waarop Griekenland verder boven water gehouden kan worden. Want dat is wat Merkel absoluut wil. Ze wil Griekenland in de euro houden. Maar we zullen vanavond daar geen uitkomst van horen. Dat komt uiteindelijk misschien een stukje ook in het rapport van die Trojka terecht. Wouter Meijer in Bellijn. We blijven bij de Grieken bij het bezoek van Merkel aan het land. Want wat verwachten de gewone Grieken nou van dat bezoek van de IJzeren Dame? Corny Keizer vroeg het aan de bewoners van Athene. Ik sta voor de Duitse ambassade, een modern, uit witte steen opgetrokken gebouw in het centrum van Athene, in de Durewijk Kolonaki. En actievoerders hebben opgeroepen om een menselijke keten te vormen rond de ambassade hier. komt een jongen op een prachtige rode scooter aanrijden, parkeert voor de ambassade. Hij moet uh, wat uh, papieren afgeven bij de ambassade, zegt hij. Een van Ik hoop dat er iets positiefs uitkomt, zegt hij. Ik hoop dat uh, de bondskanselier ons misschien wat hoop kan geven. Een oudere vrouw komt uh, langslopen en ik vraag haar wat zij vindt van het bezoek van bondskanselier Merkel. Die kaart heb ik niet bij ze, dat je naast Kyria Merkel en zo. een je Heel mooi, zegt ze ironisch. Er wordt vast wel een politiek spelletje gespeeld. Want er zijn verkiezingen volgend jaar in Duitsland. Ze lacht een beetje en ze zegt... Het is me nu zo langzamerhand onverschillig. En ook in een dure wijk loopt een mevrouw loten te verkopen. Brona Sasserti niet ik heb geen vertrouwen in die mevrouw. Waarom niet? die mm. Mevrouw Melker is de schuldige van deze ellende, maar ook onze politici. Alle twee. Maar verkoopt u nog wel wat. Weinig, weinig. Zelfs in, uh, in een wijk, een dure wijk als Kolonaki. is de De crisis is overal. Zijn haar wijze woorden. Vanaf de Duitse ambassade ben ik naar het Goethe-instituut gelopen. Een belangrijke. Duitse culturele instelling hier in de stad. Het ligt op de route van de demonstraties. Er zal dan ook bewaakt worden. En ik wacht hier op Katja Kukumellos. Een Duitse die al jarenlang in Griekenland woont. Ah, daar komt Katja aan. Hallo Katja, ja, je gaat? Hallo, goed. dank Hoe kijk jij tegen het bezoek van bondskanselier Merkel aan? Ik heb een beetje angst. Ik, uh, ik ben een beetje ongerust... Want ik denk dat het voor de bondskanselier uh, een beetje gevaarlijk is om hier te komen. Waarom? Er zijn zeer vele Grieken die. Hier wordt de uh, bondskanselier Merkel uh, gezien als de vertegenwoordiger van de troika. Maar ook uh, verantwoordelijk voor wat er allemaal hier gebeurd is. Es gibt immer wieder Leute die, austicken. die Er zijn altijd mensen die, uh, die hun bezwaren met geweld willen uitdrukken. Ik vind het niet begrijpelijk, want als je goed de materie bekijkt... en alle informatie hebt, dan kun je toch ook wel zien... Dat Griekenland in eerste instantie zelf de schuldige is geweest. Waardoor deze problemen zijn ontstaan. Ik leef hier, ik arbeid hier, ik bekomme die crisis met de ganzen hart. Maar ik leef al heel lang hier in Griekenland. Ik merk ook zelf uh, wat de crisis betekent. En ik moet ook zeggen dat de, de maatregelen die zijn genomen extreem zijn. Uh, sociaal extreem. En, uh, niet rechtvaardig. Die Art en Weise, wie gespart wordt, is einfach sozial extrem ungerecht. Nee. Sociaal extreem ongerecht. Uh, verwachtingen zijn dat er vandaag in uh, Athene wel gedemonstreerd uh, probeert. Dat men geprobeerd te demonstreren. Uh, er is in ieder geval een verbod op demonstraties afgekondigd door uh, de overheid in uh, Griekenland. We houden het voor u in de gaten. Het bezoek van Angela Merkel aan Griekenland. Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney richt zijn blik nu op het buitenland. En valt op dat terrein zelfs Obama aan. Eerst naar de verkeersinformatie bij de AWB. Dennis Moy. 150 kilometer file nu, Marcel. De meeste staan uh, rondom Amsterdam en Rotterdam. Op de A1 naar Amsterdam loopt het vast over 10 kilometer tussen Naarden en het knooppunt Diemen. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer open. En bij Rotterdam op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet staat voor het knooppunt Benelux 4 kilometer. A15 richting Europoort tussen IJsselmonde en rotterdam charloes 5 en de A29 loopt daardoor vast in de richting van Rotterdam... ook 5 kilometer voor het knooppunt Vaanplein. Veel vertraging op de A59 vanochtend vanuit Zierixzee naar Der Bos. tussen Ter Heide en het knooppunt Hooipolder staat 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 17 minuten over acht. We hebben het al de hele ochtend over het uh, rapport van het IMF. Namelijk dat de wereldwijde economie er slechter voor staat... dan een paar maanden geleden. Het heeft met van alles te maken, zegt het IMF. Met economische onzekerheid, bedrijven die niet investeren... consumenten die weinig uitgeven... en de grote banken blijven op hun geld zitten. En dat is heel vervelend voor startende ondernemers. Want ze zijn er nog. Mensen die midden in de crisis voor zichzelf willen beginnen. Zoals uh, André Landkroon. Met een microkrediet begon hij... Een eigen schoenmakerij in Almelo. Verslaggever Jeroen ze zocht hem op. Kunt u uw agressie wel kwijt? Nou, agressie heb ik niet, hè? Een beetje lijn erop, eerst een beetje overtollig materiaal wegknippen. André Landkroon, is dit nou altijd uw wens geweest? Nou, eigenlijk niet. Nee, ik ben er eigenlijk een beetje in groot. Ik was uh, verjaalleder bij een uh, schoenenwinkel. En dan bracht ik de schoentjes weg... Ook naar de schoenmaker. En uh, ik dacht: van ja, die heeft toch wel een mooi vak eigenlijk. Hij werkt en met zijn handen en met klanten. Ik denk, nou, dat wil ik later ook doen. Nou, zo heb ik die overstap gemaakt. Wanneer was dat? In 2010. Weet u wat voor tijd de toen was? Uh, ja, toen was het begin van de crisis. Ja. Dat klopt. En nu zitten we er hartstikke diep in. En dat is toch uh, moeilijk om als uh, beginnend ondernemer. Uh, dan een florissante zaak te runnen? Nou. Uh, het geeft een beetje weer hoe je zelf bent, hè? je moet er zelf wat van maken. Dat vind ik altijd het belangrijkste. Het moeilijkste probleem waar ik destijds tegenaan liep, dat was uh, om een krediet te verkrijgen. Want je moet geld hebben om uh, iets op te zetten. Uiteraard, dat klopt. Waarvoor heeft u geld nodig? Voor machines, voor inventaris, voor materialen. Er zijn misschien mensen die denken, gewoon microkrediet. dat komt alleen in Afrika voor, maar ook in Almelo. Ik ben blij in Almelo, anders was je niet kunnen starten. Ik ben eerst bij een bank geweest en uh, die hebben mij gewoon afgewezen. Die zeiden van ja, moet luisteren, het geld kun je we wel doen voor een nieuwe auto, maar niet voor een zaak. Dan stond ik toch wel even raar te kijken. Het werd telefonisch afgehandeld. Klantvriendelijk hè? Fantastisch, ja. En toen ben ik met micro-krediet gekomen, nou, dan heb ik mijn plan op tafel gelegd en uh, ik heb hem alles uitgelegd en het was fantastisch. En toen kreeg 35.000 euro overgemaakt? Dat klopt. Ik ben nu een paar stiftakjes aan het zetten voor dameschoenen. Nou ja, goed, dan gaan die winkeldeuren voor het eerst open en dan ja. moeten er ook klanten komen. Ja, mag ik even naar mijn klant? Ja, nee, nou, heel tuurlijk, fijn, natuurlijk. Ja. Bent u een beetje tevreden, mevrouw, over de schoenmaken? Ja, zeker. Ja, nee echt. Nee, super. Hij zit hier nog niet zo lang, maar uh, hij heeft me weggekaapt uit de stad. Oh. Hoort u dat? En eerlijk, als het niet kan, als hij een schoen niet kan maken... dan doet hij het ook niet. Nou, en alweer verlaat een tevreden klant het pand. Maar daar probeer ik wel naar te streven. Allemaal tevreden klanten. U maakt ook uh, sleutels? Ja, ik dupliceer sleutels. Oh. Dat is een mooie woord ervoor. Zo heet dat. Uh, ja, daar heb ik een ruime collectie van. Gaat heel erg goed, mag ik wel zeggen. Het gaat zelfs zo goed dat u plannen heeft om... eventueel nog wel een zaak te openen, als het kan. Gaat het nou weer niet te snel dan? Uh, je moet niet bang zijn om te ondernemen... En je moet van je eigen sterke kwaliteiten uitgaan. En wat is nou uw sterke punt? Kantgerichtheid denk ik. Positief. En dat laatste, de positieve inslag, dat dat heel belangrijk is. Vooral in deze periode. Men is al een beetje gedeprimeerd door de economische crisis. Dan komt positiviteit goed van pas, denk ik. Ja, want heel veel winkeliers die zijn hartstikke somber. Hè? Die zitten ook in de rode cijfers. Men praat in de regering ook veel te vaak over crisis dit en crisis zus en crisis zo. Ik denk dat dat een keer meer gestopt moet worden. Laten we eens positief naar de wereld kijken en niet al negatief. Weet heeft wel iets weg van een tandarts. Die baas die ik toen heb verlaten is nog steeds 100% tevreden over mij. Als ik terug wil komen mag ik nog steeds terug. Dat gaat niet gebeuren, hè? Denk Dat denk ik niet, nee, nee. Nee, voorlopig niet in ieder geval. Nou, kijk eens aan de zeer optimistische ondernemers. Schoenmaker Landkroon, hoorde u vanuit Almelo. En Credits Microfinanciering, Microfinanciering. Nederland heeft in vier jaar tijd al zo'n 3000 startende ondernemers geld geleend. Het gemiddelde krediet bedroeg zo'n 17.000 euro. Gewoon de Marno Remmers is de hele ochtend al op pad met de weginspectie. Maar inmiddels weer op het bureau? Nee, ja, voor een, een de auto. Ja, centrale. ja. ja. Ja, we staan even een peuk ook, althans de inspecteur. Rookt niet in de auto, hè? dus dienstvoertuig mag natuurlijk niet. Nee. Uh, we zijn op, op, op zoek eigenlijk naar de motorrijder. Waar is die? Uh, onze motorrijder hebben we ingezet op de A28. Daar zijn op dit moment heel veel uh, werkzaamheden gaande. Uh, waarbij uh, ja, we wat smallere rijstroken hebben. En waar hij op heel veel uh, stukken de vluchtstrook ontbreekt. En uh, ja, dat is gewoon eigenlijk nu de beste plek om onze motorrijder in te zetten zodat hij ook snel bij een incident kan zijn. Hij kan er ja, goed tussendoor manoeuvreren, zeg maar. Het zijn een beetje wespen. Ik heb net die motor gezien. Hij heeft dezelfde kleur als jullie dienstvoertuig. Geel, met zwarte strepen, ontzettend veel oranje knipperlichten... want je kan hem dwars op de weg zetten... Ja, dat klopt. Uh, er zitten flitsers ook aan de, aan de zijkant, zodat uh, ja, de motor ook gewoon ja, goed opvalt. Dat hij ook als afzetting kan fungeren? Ja, de motorrijder uh, die, die kan, hij kan hem neerzetten op de rijstrook, welke hij uh, afgesloten heeft. En dan kan het verkeer wat, uh, wat er aankomt komt rijden, ja, ziet eigenlijk uh, direct uh, de flitslampen. Zodat hij weet, van oh, ik moet een rijstrook uh, opschuiven. Ja. Hij valt eigenlijk uh, ja, ten alle tijde goed op. Hij zit op de 28, daar gaan we heen hè? Ja, we gaan daar even heen. We gaan kijken of we hem uh, ja, in actie kunnen zien. En uh, ja, zo niet gaan we even kijken of we de motorrijden kunnen spreken. Want het is een primeur. Vandaag starten ze echt officieel. Maar er was al een prototype gemaakt. Vandaag worden ze gepresenteerd. Die motoren van Rijkswaterstaat. En we gaan ze zeker tegenkomen op het asfalt van Nederland. Marno in de auto, naar de motor. Wij gaan door naar Amerika, want tot nu toe was het buitenlandbeleid van de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney, nou, niet het sterkste punt in zijn campagne. Hij deed de afgelopen maanden de ene na de andere onhandige uitspraken over buitenlandse politiek. Er werd daarom rijkhalzend uitgekeken naar zijn toespraak, waarin hij zijn plannen voor het buitenlandbeleid zou toelichten. Het werd een felle speech, waarin Romney hard uithaalde naar president Obama. I know the president hopes for a safer, freer and more prosperous Middle East, allied with us. I share this hope. But hope is not a strategy. We can't support our friends and defeat our enemies in the Middle East when our words are not backed up by deeds. het. Obama hoopt op een veilig, vrij en voorspoedig Midden-Oosten dat onze bondgenoot wordt. Nou, die hoop heb ik ook, zegt Romney, maar hoop is geen strategie. We kunnen onze vrienden niet steunen, onze vijanden verslaan als we niet de daad bij het woord voegen. Pardon, <coughs> gaan we naar Wessel de Jong, onze correspondent in de Verenigde Staten. Oh, oh. Nu in het Westen, schraap ook nog maar even de keel. Want daarom ben je nog ja, wakker, precies. Wessel. Uh, in het Westen van de Verenigde Staten is het uh, wat vroeger. Hè? Ja, die kritiek van Romney aan Obama. Verwijt hij hem vooral dat Obama geen daden heeft gepleegd? Hij verwijt hem vooral dat Obama speelbal is geweest van alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Dat hij geen leiderschap getoond heeft. Dat hij vooral volgend is geweest. Hij verwijt hem, je hoort het ook al een beetje in het citaat dat jullie net lieten horen. Dat Obama eigenlijk de bondgenoten in het Midden-Oosten in de steek heeft gelaten zoals Israël en de Golfstaten. En dat hij vijanden heeft omarmd. En het feit dat Obama in het begin van zijn, van zijn dat hij openingen heeft gezocht naar Iran. Dat neemt Romney hem geweest. Kwalijk. En zegt hij, het gevolg daarvan allemaal is dat onze vijanden zich vrij voelen om onze ambassades aan te vallen. Wat zou Romney anders doen dan Obama? Heeft hij concrete voorbeelden gegeven? Nou ja, hij, hij, hij zegt in ieder geval dat hij het allemaal anders zou doen. Iran is sending arms to Assad because they know his downfall would be a strategic defeat for them. We should be working no less vigorously through our international partners... ...om de vele die dat aan Iran op de ja, Iran stuurt uh, wapens naar Assad omdat hij het anders uh, zou verliezen. Uh, zegt hij, nou wij moeten eigenlijk gewoon net zo actief zijn. We moeten hard samenwerken met onze bondgenoten... ...zodat uh, de rebellen ook wapens krijgen. Want uh, we mogen niet blijven toekijken vanaf de zijlijn, zegt hij. Ja, maar de praktijk is natuurlijk weer barstig, uh, Wessel. Uh, jij geeft al aan, hij zegt het vooral. Zit er dan niet zo heel veel verschil tussen ja, beide kandidaten? Het, het kijk, het is het hele punt, hè. het zit hem allemaal weer in de toon, zoals dat vaak gaat in deze campagne. Het klinkt natuurlijk allemaal heel erg strijdvaardig, maar het is toch vooral het spelletje zoek de verschillen. Want Romney, als je, als je goed luistert, hij zegt het niet, hè. ik ga de Syrische rebellen bewapenen. Nou, dat doet Obama niet en dat doet hij dus ook niet. En hij zegt dat hij dus hardere sancties wil tegen Iran, is precies ook wat Obama doet. Hè. Er zijn nog nooit zulke harde sancties tegen, tegen Iran geweest. Dus behalve de toon, ik kan de verschillen eigenlijk niet zo ontdekken. Hmm. Dan ben ik benieuwd hoe die toespraak gaat vallen. Want we zien dat uh, Romney uh, sinds uh, uh, het debat, het rechtstreekse debat met Obama... wel het uh, beter doet in de peilingen. Ja, nou, hij krijgt ook al kritiek hoor voor deze, voor deze speech. Ook Er wordt vooral gezegd dat hij eigenlijk ontzettend aan het schipperen was in dit, uh, in dit hele verhaal. Hij mag namelijk niet klinken als een Obama die dan zogenaamd uh, thee drinkt met de Ayatollahs. Maar ja, hij mag natuurlijk ook niet te veel weer doen denken aan zijn, voorganger, uh, aan zijn voorganger... ...die natuurlijk ieder buitenlands probleem wilde oplossen met F-16's. De naam Bush is absoluut niet gevallen. Maar ja, zoals het gaat met dit soort speeches, uh, zo snel zie je die nog niet terug in de peilingen... Als je deze al gaat terugzien. dan buitenlandse politiek is natuurlijk nooit heel erg belangrijk in die campagnes. Maar wat je al zei, wat je natuurlijk nu wel echt goed terugziet in die peilingen... ...dat is dat presidentiële debat van vorige week. Waar Romney het heel goed, uh, relatief goed in deed. Dus die zie je omhoog gaan in de peilingen. En uh, ja, Ob uh, Obama die laat toch een paar veren op dit moment. Ja, en zit hij nu, Obama nu, in zak en as? Nou, nee, zelf reageert hij er op zich wel vrolijk op. These guys, and everybody here is incredible professionals. They're, they're such great friends, and uh, they just perform flawlessly night after night. Uh, I can't always say the same. Dan nou, moet ik even die, die grap toch uitleggen op zich. Hij zegt dit op een fundraiser in LA waar ik nu ben, op een Benefietconcert. Nou, daarvoor hadden hem voor hem hadden opgetreden Stevie Wonder, Bon Jovi, Katy Perry. En over die artiest, die zegt hij, ze treden geweldig op foutloos avond aan avond. Ja, en ik laat wel eens een steekje vallen. Dat kan ik toch niet altijd uh, zeggen. Nou, inderdaad, dan heeft hij mede de lachers op zijn hand natuurlijk. Met, uh, met, ja, gewoon natuurlijk een hele hele hele sterke zelfkritiek. Dus zelf reageert hij op zich wel ontspannen. Maar dat kan je toch niet zeggen van zijn staf op dit moment. Zijn belangrijkste adviseur, David Axelrod, die zegt, uh, ja, Romney die heeft gelogen in het debat. Nou ja, los van of dat nou waar is, het is natuurlijk gewoon niet een heel sterk verweer. Want dat had natuurlijk gewoon op dat podium moeten gebeuren vorige week. Dus je ziet door die peilingen nu op dit moment, er zijn ongelooflijk veel peilingen natuurlijk in de Verenigde Staten, die schieten nu alle kanten op. Hè. De een geeft Obama winst, uh, de, de, de, de andere geeft Romney heel veel winst. En, uh, maar je ziet toch door die peilingen dat er toch van lichte paniek sprake is in het Obama-kamp. Het wordt toch weer nek aan nek, wissel. Het is spannend nu, zeker. Wessel de Jong vanuit de Verenigde Staten. En zo dadelijk na het journaal van half negen... heeft u ook het idee, uh, aan het eind van de maand... waar is mijn geld gebleven? Net zoals wij hier. Uh, we hebben zo dadelijk nieuws voor u. Blijf luisteren. Goedemiddag. <middels>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 Tweede verdachte branden Winschoten aangehouden. En voorzitter Eurogroep verwacht snel akkoord over noodhulp Griekenland. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Noral Negens. Politie heeft een tweede verdachte opgepakt in verband met de vele branden in Winschoten. Het gaat om een 25-jarige vrouw. Zij woont ook in Winschoten. En we hebben haar gisteravond in haar woning aangehouden. En wat wel opvallend is, is dat het een bekende is van de eerder aangehouden verdachte. Het is nog niet duidelijk welke rol de tweede verdachte bij de brandstichtingen heeft gespeeld. Zaterdag werd man van 26 aangehouden. In Winschoten blijft de noodverordening voorlopig van kracht. Binnen twee weken moet duidelijk zijn of Griekenland meer noodhulp tegemoet kan zien. Voorzitter Jonker van de Eurogroep heeft dat toegezegd. In maart stelde de zogeheten Trojka, de EU, de ECB en het IMF, een aantal voorwaarden aan het uitkeren van het volgende deel van het steunpakket. Juncker verwacht dat Griekenland voor 18 oktober aan die voorwaarden zal voldoen. Before the next disbursement, Greece should clearly and credibly demonstrate its strong commitment to fully implement the program. The 89 prior actions agreed in March should be implemented by the 18th of October at the latest. De Griekse economie zit in een zware recessie vanwege de forse bezuinigingen. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om een groot deel van de schulden kwijt te schelden. De missionair minister De Jager van Financiën ziet daar niets in. We hebben in het verleden ook andere landen gehad. Die hebben geld geleend. Die hebben dat niet altijd op tijd terugbetaald. Maar uiteindelijk hebben ze wel alles terugbetaald. Dat vinden we dat hier ook het principe moet zijn. Ondanks het feit dat we ook erkennen dat er altijd risico's aan was zitten. Vandaag bezoekt de Duitse bondskanselier Merkel Griekenland. en Zij bespreekt de voortgang van de reddingsoperatie met premier Samaras. Portugal krijgt het volgende deel van de toegezegde steun uit het Europees Stabiliteitsfonds. Het land kan vier van in totaal 78 miljard euro tegemoet zien. De minister van Financiën van de Eurolanden hebben daarmee ingestemd. Tot genoegen van Eurocommissaris Rehn van Financiën. Ik welcome the het feit dat de Eurogroep de vijfde review voor Portugal en de subsequente disbursement... Portugal krijgt ook een jaar langer de tijd om het begrotingstekort onder de Europese norm van 3% te krijgen. Heeft chemiepak de milieuwetten overtreden en is er opzettelijk brand gesticht? Vragen die vanaf vandaag beantwoord worden in de rechtszaak tegen de directeur, de veiligheidscoördinator en de productieleider van het bedrijf uit Moerdijk. Voor de rechtbank in Breda moeten de drie mannen zich verantwoorden. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat ze schuldig zijn.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 AMB ah, Verkeersinformatie. Er staan zo'n 50 files, bijna 190 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A1 richting Amsterdam is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Muidenberg en Diemen staat 5 kilometer. De weg is wel weer vrij. En op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Budel en Valkenswaard 6 kilometer. Door dat ongeluk op de A1, wat ik zojuist noemde, staat het helemaal vast op de A6 richting Muidenberg.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 De premie voor zorgverzekeringen is in zeven jaar tijd drie tot vijf keer zo duur geworden. Blijkt uit berekeningen van vergelijkingssite independer.nl. Het is voor het eerst dat de prijsvergelijker heeft uitgerekend hoeveel we meer kwijt zijn. Edmond Hilhorst van independer.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, mijn premie is niet vijf keer zo hoog geworden. Uh, waar zit het met dat dan in? Nou, die vijf keer zo duur die geldt voor mensen die in 2005, het laatste jaar van het ziekenfonds... Bij anderzorg zaten, de goedkoopste premie op dat moment. En nu op dit moment ook bij de goedkoopste uh, aanbieder zouden zitten. En op dit moment is het uh, Zekuur van Unive. En dan zit je net boven de 90 euro. Dus dat is een factor 5 omhoog. Gemiddeld hebben we ook in ons bericht aangegeven: uh, betalen mensen drie keer zoveel qua nominale premie. Ja, en um, wat krijg je daar dan voor? En dat is het basispakket van de, van de zorgverzekering. Dus dat is het pakket door de overheid is vastgesteld. Dat is bij alle verzekeraars hetzelfde. En dat komt neer op alle ziekenhuiszorg. En alle zorg die door het ministerie van VWS is aangemerkt als echt ja, noodzakelijke zorg. Eh, die iedereen zou moeten krijgen. Hoe heeft u het berekend, eh, meneer Geloorst? Nou, eh, We hebben hierbij gekeken naar dat bedrag wat mensen maandelijks van hun bankrekening zien verdwijnen. Dus we hebben gekeken naar de basispremie die voor het ziekenfonds geldt. En uh, de nominale premie en de basispremie zoals die nu geldt voor de zorgverzekering. Uiteraard zijn er daarnaast nog andere kosten. Een groot deel van de zorg wordt betaald via het loonstrookje, via een inhouding uh, door de werkgever. Mm -hmm. uh, dat is op dit moment uh, 7,1 wordt 7,85 En dat percentage was in 2005 ongeveer vergelijkbaar is dus dat uh, stuk wat via je loon wordt ingehouden... dat is uh, persoonlijk wel gelijk gebleven... nadat het in de tussentijd wat gedaald is. Uh, een andere factor die meespeelt is de zogenaamde no-claim... en nu eigen risico. Uh, voorheen was het zo, in 2005, in het begin van de basisverzekering... dat mensen een deel van hun premie terugkregen... als ze geen gebruik maakten van zorg. Mm. Dat werd dan ook uh, no-claim genoemd. Nu is er een eigen risico, volgend jaar naar 350 euro is eigenlijk het omgekeerde. Dat betekent dat je de eerste kosten zelf moet dragen als consument. Nou, de, nou hebben we onlangs begrepen van zorgverzekeraar DSW dat um, deze verzekeraar de premie de maandelijkse premie niet zal verhogen. Ver, ja. Verwacht u dat het nu stopt? Ja, dat zou erg mooi zijn. Uh, in ieder geval is het dit jaar meer goed nieuws. Uh, ook de meerdere zorgverzekeraars geven aan dat de stijging van kosten in de ziekenhuiszorg uh, wat beperkt is tot uh, 2% ongeveer, 2,5%, en na vele jaren van veel grotere stijgingen. En ook op het gebied van medicijngebruik uh, is er een omkeer uh, bereikt waarbij uh, voor medicijnen en nu minder wordt uitgegeven dan voorgaande jaren. Omdat veel patenten zijn verlopen en er veel generieke geneesmiddelen kunnen worden voorgeschreven. Voor, kunnen worden voorgeschreven. Waardoor... Dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen. Ja. Dat neemt niet weg dat er ook meer in de basisverzekering wordt opgenomen. Dat de zorg vanuit de AWBZ is overgeheveld naar de basisverzekering. Ja. En eh, daardoor geven de meeste zorgverzekeraars aan dat ze toch een stijging nodig hebben volgend jaar. Ja, en precies. Heeft het aangegeven. Ja, en bovendien, Marcel wees er al eventjes op, gaat het eigen risico steeds verder omhoog. En de Kost. verwachting is dat dat ook niet zal eindigen omdat de zorgkosten blijven stijgen. Ja, dat is natuurlijk. ...afweging van wordt het verstopt in het eigen risico... Dan, ...dan lijkt het alsof de kosten niet omhoog gaan, ...maar het is natuurlijk wel zo met het eigen risico... ...dat ja. het nu weer meer dan 100 euro stijgt. Ja, dat komt wel ook uit de portemonnee van alle consumenten. Ja, en Chris Omer van die zorgverzekeraar DSW... ...die zei van ja, er worden onmaatschappelijk hoge winsten nu gemaakt. Dan zou je ja. misschien wel vermoeden dat de premie ook wel weer eens omlaag kan. Ja, dat is inderdaad zijn stelling. Hij geeft aan van het kan niet waar zijn dat bij de zorgverzekering... ...er hoge winsten worden gemaakt... Ja, andere zorgverzekeraars zetten er tegenover eh, dat er eisen zijn qua solvabiliteit... oftewel qua stevigheid van de financiële positie van die verzekeraars. Eh, en dat zijn weer nieuwe eisen waaraan ze moeten voldoen. En daarvoor is toch een, een bepaald winstniveau nodig om die reserves op peil te brengen. Ja, dat is eh, voor de, de gemiddelde consument en eerlijk gezegd ook voor ons... heel moeilijk om goed te doorgronden wat nou een redelijk winstniveau is zodat je zeker weet dat de zorgverzekeraar ook al zijn verplichtingen na kan blijven komen. Ja, daar zou wel wat meer transparantie uh, over mogen Absoluut. komen, vermoedelijk. Veel consumenten blijven vaak trouw hè, aan de eigen zorgverzekeraar. Ja. Met al dit nieuws zo bij elkaar uh, genomen, uw onderzoek ook. Is het te begrijpen uh, als je deze cijfers ziet? Het is heel goed te begrijpen. Mensen vinden het saai en vervelend en denken van ja, ik ben eigenlijk heel tevreden over mijn zorgverzekeraar. Ze keren keurig alle declaraties uit. Ik heb nooit gedoe. Dus uh, laat ik gewoon lekker blijven zitten. Het mooie is wel dat eigenlijk alle consumenten bij alle zorgverzekeraars in Nederland dat vinden. Als je naar ontevredenheid van consumenten vraagt, dan ligt die bij alle zorgverzekeraars op een heel hoog niveau. Allemaal zo ergens rond de acht als rapportcijfer. Dus in die zin is er uh, geen reden om niet over te stappen. Maar mensen denken dan vaak van ja, ik zit niet goed. Ik zit nu goed, dus ik hoef niet in beweging te komen. En ze vergeten vaak dat het toch snel 100 euro per persoon kan schelen. Als je wel kijkt naar een voordeliger aanbod. Okay. Dus uh, het is inderdaad economisch gezien onverstandig en uh, niet te begrijpen dat mensen niet switchen. Wat dat betreft is het een beetje een parallel met de energiemarkt. Waar de NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, vorige week ook heeft opgeroepen. om toch vooral in beweging te komen. Omdat je anders een dief van eigen portemonnee bent. woordvoerder van Independer.nl. Edmond Heelhorst, dank. Graag gedaan. Bijna kwart voor negen. In China is de laatste grote wielerronde van het jaar net begonnen. De ronde van Peking. Het is de tweede editie en dertien Nederlanders doen er dit jaar mee. KRNS-huis, onze uh, Correspondent daar uh, is in Peking. De eerste etappe is net gestart op het Plein voor de Hemelse Vrede. Er is uh, wel wat sfeer op straat. Chinezen zijn enthousiast misschien ook wel, Karin, over het wielercircus? Ja, behoorlijk enthousiast. Om heel eerlijk te zijn ben ik echt verbaasd. Ik ben net van het Plein van de Hemelse Vrede vertrokken. In de ploegvolgauto van de enige Aziatische ploeg in het peloton vandaag. Dus de geluid dat jullie op de achtergrond horen is ook nu de... De tour radio die ook elke keer vertelt hoe het in de hele aan toe toegaat. Maar langs het parcours staan echt honderden Chinezen. Overal, vanaf Tiananmen Square tot aan het Nationaal Stadium, het Vogelmest... dat we nog wel kennen van de Olympische Spelen, staan overal Chinezen met vlaggetjes. Ik ben best uh, verbaasd, moet ik zeggen. Hey, hoeveel Nederlandse ploegen doen er mee? Er doen twee Nederlandse ploegen mee, dus er staan dertien Nederlanders aan de start... En daarmee overtroeven wij als Nederland de Chinezen volledig, want er uh, dus doen maar vier Chinese renners mee. En die vier Chinese renners die doen dus mee in die ploeg in die auto waar ik nu in uh, vertoef. En uh, ja, voor de rest zijn het dus uh, twee Nederlandse ploegen en er is één Nederlandse ploeg die zich teruggetrokken heeft, dat is Argo Shimano. Maar Rabobank, die, die zit er voor, momenteel voor in het uh, peloton. En er is een goede kans dat Theo Bos vandaag misschien wel uh, met de wikker vandoor Maar dat terugtrekken van Argo Shimano heeft een bepaalde reden. Hè? Leg eens uit. Dat, dat klopt helemaal. Argo Shimano uh, is een Nederlands ploeg, maar Shimano is een Japans ploeg. ...merk van onderdelen van fietsenspullen. En um, Japan en China zaten onlangs in een groot conflict... ...vanwege die rotsen in de Oost-Chinese-Chineën. Misschien weten jullie dat nog wel. En vanwege dat conflict um, is het anti-Japan-sentiment in China de laatste weken enorm opgeleid. En um, het organiserende comité heeft daarom eigenlijk vriendelijk verzocht... ...om Argo Shimano uh, niet deel te laten nemen. Dus vanwege de spanningen um, heeft die ploeg zich teruggetrokken. Oké. Okay. Um, Karen, ik zag um, deze week een Twitter berichtje van jou met een foto van de smok uh, bij jou daar in Peking. Uh, hoe is het voor de wielrenners om, om daar te moeten rijden? Wat kan je überhaupt normaal ademhalen? Ja, ernstig, ja, inderdaad, die foto die is gisteren gemaakt. Gisteren was de situatie ernstig. Uh, sterker nog, het werd zelfs omschreven, de smok als gevaarlijk. Nou, ik sprak met Johnny Hoogeland, een renner van uh, Vakantsolei, een Nederlandse jongen. En die zei, zodra ik gisteren ging trainen, ik kwam buiten, het sloeg meteen op mijn longen. Ik vroeg hem ook of uh, ben je meteen naar zijn Chinees gaan rochelen, maar daar uh, had hij wel de neiging toe. Want het is gewoon echt voor die renners ontzettend slecht en voor de, ge voor de gezondheid van iedereen, maar zeker voor die wielrenners. Maar gelukkig, vandaag, midden in de nacht, begonnen te regenen En er staat nu een stevige wind, dus blauw. En die renners die kunnen dus nu redelijk uh, gezond door uh, dat Peking fietsen. Goed, en jij ook. Karen S. Huis, we horen later van je bij de Ronde van Peking. Dankjewel voor nu. Het Nationaal Cybersecurity Centrum roept op tot waakzaamheid met gevoelige gegevens op internet. Oppassen, dus bij de AWB voor de verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staan nog 50 files, maar zo 165 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik pik even de langste eruit. Dat is de A1 richting Amsterdam. Tussen Blarikum en Muiden-Oost 9 kilometer. En daardoor ook 9 kilometer op de A6 in de richting van Muiden. Dus Almere-Buitenwesten en Almere-Poort. A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk-Oost en Knopen raasdorp ook 9 kilometer. En op de A16 in de richting van Rotterdam. Daar staat voor het Knoopend-Ebrechtseplein 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wordt de beëdiging van een nieuw kabinet nou openbaar of niet? Het is een van de onderwerpen die vandaag besproken zullen worden in de Tweede Kamer. Het is een klassiek fotomoment. Een nieuwe regering wordt gepresenteerd op het bordes van het huispaleis van de koningin. En daar is de koningin, met rechts van haar Mark Rutte, links van haar Maxime Verhagen...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 zijner tijd daar is, uh, een oplossing voor moet verzinnen. En die motie hebben wij toen gesteund. Maar een paar weken geleden diende D66-leider tot een nieuwe motie in... die niet werd gesteund door de PvdA.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 En dat zei politiek verslaggever Marcel Bril. Vanmiddag is dus het eerste deel van het debat in de Kamer. Onder andere dus over uh, de beëdiging van het nieuwe kabinet. Meena, Marno Remmers, die raast van incident naar incident... op de Nederlandse autobaan. Nu naar de A28, Myno. Zeker naar de A28. Met de gele bloedverdunners van Nederlands asfalt... Zo kan je ze toch wel noemen. De weginspecteur is er niet alleen om te kijken of er misschien hier en daar een gat in de weg zit... of een vangrail omgereden is. Ik hoor net ook dat er heel wat kapot gaat, hè? Ja, dan gaat ook wel het een en ander kapot. Hè. Dus door aanrijdingen, ja, mensen in de file bijvoorbeeld... of als er een ongeval gebeurt, ja, proberen andere mensen te ontwijken. Ja, dat gaat niet altijd goed, waarbij wel eens een, ja, een verkeersbord omgaat... of ja. waarbij een lichtmast bijvoorbeeld geraakt wordt. Ja. En dan uh, proberen wij dat weer uh, ja, zo snel mogelijk weer uh, in orde te krijgen. Harold Vermeulen is... Kijk, daar rijdt de motorrijder. Want daar zijn we naar op zoek. De motorrijders, de weginspecteurs rijden met van die gele auto's. Maar er komen dus sinds vandaag ook motorrijders bij. Veel handiger bij spitstroken, bij moeilijk bereikbare stukken. En Harold vertelt net dat hij op vakantie de snelweg mist. Nou, ik kan hem missen als kiespijn. Ja, nee, ik niet. Ik, uh, ja, ik mis gewoon dan het uh, dynamische op de snelweg en uh, ja, de drukte. Ja? En dan vind ik het eigenlijk uh, ja, ja, gauw uh, saai, zeg maar. Als ik dan uh, drie weken op vakantie ben geweest, ben ik blij, weer blij dat ik uh, ja, op de snelweg ben. Daar zien we de collega met de motor. Hoe heet hij? Uh, André Stolvoort. Hij ja. zat vroeger bij de politie, de KLPD, maar rijdt nu dus als weginspecteur rond. En we gaan straks eens even kijken wat hij allemaal bij zich heeft op de motor. Toen ergens wel op? Ja. Ik Dadelijk meer Van minorremmers op de snelweg. We gaan gauw door naar uh, onze internetdeskundige. Roland Zekerburg is bij ons. Um, Roland, een onmerkelijke oproep gistermiddag van het Nationale uh, Cyber Security Centrum. Dat is het uh, nieuwe overheidsorgaan dat moet gaan zorgen voor onze privégegevens. Of ze wel veilig zijn. Maar ze gaan er niet voor zorgen. zorgen dat ze veilig zijn. In een bericht op hun website vragen ze aandacht voor de beveiliging van uh, gevoelige gegevens. Aanleiding. Onder andere een lek bij het Groene Hart ziekenhuis in Gouda... waarbij complete medische dossiers op straat kwamen te liggen. Um, Ronald, wat was er aan de hand bij dat ziekenhuis? Wat ja, ben je er te weten gekomen? Ja, het is een vrij schokkend verhaal. Uh, gisteren nog wat details naar buiten gekomen. Onbeveiligde computer in het netwerk... waarop uh, eigenlijk alle gegevens stonden van alle patiënten. Uh, en een flink aantal ook medische... Uh, dossiers. Uh, onbeveiligd, heel eenvoudig toegang tot te krijgen en een hacker uh, met de naam Bonnie van het Nederlandse Genootschap van Hekkende Huisvrouwen <laughs> uh, heeft dat bij Nu.nl gemeld en onze, de bekende journalist Brenno de Winter heeft daar een uh, stuk over geschreven. Uh, ik, ja, een, een vrij uh, uh, schokkende zaak eigenlijk weer. Ja Want weer een zaak van niet goed beveiligd, dan komt deze oproep van het Nationaal Cybersecurity Centrum eroverheen. Denk ik een beetje, ja. Als je het nou nog niet weet. Ja, en toch vind ik het wel heel opmerkelijk. Want uh, dat centrum bestaat nog niet zo lang. Uh, en ze doen nu gisterenmiddag opeens deze oproep. En schrijven zelf ook van ja, uh, dit is het topje van de ijsberg. Uh, de pers heeft veel onthullingen gedaan de afgelopen tijd. Veel hackers uh, hebben dat gedaan. Uh, maar nu een soort van algemene oproep aan iedereen... om zorgvuldig om te gaan met die gegevens. Dus ik vroeg me vooral af waarom nu en waarom op deze manier? Ja, want... Um... Het topje van de ijsberg, dat betekent dat er nog heel veel onder zit. Wat, wat, waar moeten we aan denken? Ja, nou, dat weet iedereen die hier een beetje bij betrokken is. Uh, gewoon uit mijn eigen omgeving, afgelopen weekend... een medewerker van ons bedrijf die lid is van de AWB uh, Golf Club. Dat is een club uh, zonder banen, maar met 30.000 leden. Uh, die kwam erachter dat als je eenmaal ingelogd bent... gewoon op je eigen account... dat je dan bij alle gegevens van alle leden heel eenvoudig kunt. 30.000 leden.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 Uh, ja worden dan heel erg makkelijk. En dat zit hem in uh, slechte beveiliging bij uh, de ANWB zelf? Ja, slechte beveiliging bij de ANWB. Nou, deze jongen die is dan ook netjes, zoals de meeste mensen. Dus die meldt dat netjes bij de ja. ANWB. De site staat inmiddels weer keurig dicht. Uh, maar bijvoorbeeld wat ze ook niet hebben gedaan... is al deze mensen even informeren dat hun gegevens... dus al die tijd niet beveiligd zijn geweest. Ehm... Um, ik van de ijsberg, uh, maar als je dan zo'n oproep van dat uh, centrum ziet... ja, ik maak, begin me toch wel grote zorgen te maken. Maar, eigenlijk. wacht even, dat, dat, dat, het is juist wel interessant um, als we er zo naar kijken. Want het gaat dus ook om bewustzijn. Als jij zegt dat bijvoorbeeld de ANWB niet eens de moeite neemt... om mensen te melden dat hun uh, gegevens openbaar zijn geweest... Dat, dat, dat, dat, het zit hem niet in de haarvaten dat, nee, dat we dat niet. moeten melden aan elkaar... Uh, nou, je zou toch op zijn minst die 30.000 mensen even kunnen informeren... van nou, we hebben het niet goed beveiligd. Voor ja. zover wij weten is er niks mee gebeurd. Nu is het weer wel beveiligd, met danken aan een oplettend uh, uh, lid. Uh, het zit niet in het bewustzijn van... Uh, de meeste organisaties en individuen. Misschien is men zich ook wel niet bewust van de risico's. Waar maak jij je dan zo zorgen over? Omdat die risico's heel groot zijn. En iedereen houdt het onder de pet. Wij weten wel dat er heel veel gefraudeerd wordt met internetbankieren. Maar hoeveel het precies is, we weten het niet. Identiteitsfraude wordt steeds als een groot probleem eh, aangemerkt. Maar het blijft voor veel mensen toch te ver... Uh, van mijn bedshow. Daarom doet zo'n uh, centrum, uh, uh, uh, hoe heet het ook weer? Het National Cyber Security Centrum doet zo'n oproep natuurlijk niet voor niks. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar echt uh, beter op gaan letten. Maar die nalatigheid van die bedrijven, want nalatigheid kunnen we het dan wel noemen? Um, waar kan hem dat hem zitten? Is het heel ingewikkeld om je systemen aan te passen om goed te beveiligen? Nee, natuurlijk is het niet ingewikkeld. Uh, hetzelfde voorbeeld van de AWB, Die gebruiken geen zogenaamde SSL. Dat is, misschien zie je dat wel eens HTTPS in ja. je balk. Dan is het een beveiligde uh, verbinding. Dat betekent dat op een open wifi-netwerk mensen niet met je mee kunnen luisteren. Gebruiken zij ook niet voor uh, het inloggen uh, van een systeem. Dat is bijna regel nummer één. Uh, de AWB desgevraagd, wijst onmiddellijk naar hun softwareleverancier. Weet je wel, niemand heeft het ooit gedaan. Ze schuiven altijd de verantwoordelijkheid af. Ja, ik, ik, uh, ik maak me daar zorgen over. Ja, want um, dit gaat dan over bijvoorbeeld het voorbeeld dat jij noemt over awb leden Nou goed... Uh vervelend, maar als het over je zorggegevens gaat en over misschien uh, ziektes die je hebt waarvan je niet, uh, niet wil dat iemand dat te weten komt nou ja, het het, zeker niet dat het op straat ligt het ziekenhuis in Gouda het Groene Hartziekenhuis, ziekenhuis is nu een intern onderzoek begonnen gaan onderzoeken welke medische dossiers uh, geraadpleegd zijn en op straat uh, hebben gelegen maar misschien dan nog een ander voorbeeld. Ik weet ook van de meeste ziekenhuizen. Uh, als huisarts kun je inloggen in die systemen als je patiënten hebt doorverwezen. Nou, een normale situatie zou zijn dat je dan bij de gegevens van je eigen patiënten kunt uh -huh. als huisarts. Er zijn best veel ziekenhuizen waarbij als je inlogt als huisarts je bij alle patiëntendossiers kunt. Ja, dat kun je denken, nou dat is geen lek. Nee, dat is geen lek. En we kunnen er natuurlijk van uitgaan dat de artsen te goede trouwen zijn. Maar het hoort gewoon niet. En je kunt heel eenvoudig dit soort dingen op een andere manier oplossen. Nu een oproep van dit centrum, onderdeel van het ministerie van Justitie, vind je dat de overheid niet wat zou moeten doen. Je wordt tenslotte ook niet verzekerd als je je auto niet beveiligt of je deur open laat staan. En als er inbrekers binnenkomen, dan moet je daarop misschien wel strafbaar stellen of zo? Nou ja, dit centrum is natuurlijk gewoon ingericht uh, door de overheid. En het is een eerste poging om uh, dat allemaal strak te trekken en ja. daar uh, regelgeving voor te maken. Uh, ik denk dat het best een, uh, een tandje uh, uh, extra kan. Bedrijven met dit soort databestanden flink achter de broek zitten. Ja. Roland Stekelenburg, hartelijk dank over het Nationaal Security Centrum. Cybersecurity Centrum, moet ik. En de onbeveiligde gegevens op internet. Blijf u luisteren. Tot half tien is het Radio 1 Journaal. Volgend jaar eigen bijdrage. 350 euro. Ik vind dat heel veel geld.